Laat het liever zuidelijk om. Goedenavond. Ook ons land is door president Trump gevraagd om toe te treden in de Vredesraad voor Gaza. De woordvoerder van premier Schoof tegen krant NRC. In die raad zitten ongeveer 60 landen. Daarmee moet de vrede in Gaza gehandhaafd worden. Of ons land ook mee gaat doen, is niet bekend. Er is al ruim 50.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de explosie in Utrecht. De afgelopen dagen zijn er verschillende inzamelingsacties gestart. Veel woningen en bedrijfspanden raakten zwaar beschadigd... of volledig verwoest na een enorme explosie vorige week. Vier mensen raakten licht gewond. De steeg waar het gebeurde blijft voorlopig dicht en beveiligd... om mensen weg te houden. Er wordt steeds meer bekend over de treinrampen in Spanje van gisteren, Volgens onderzoekers was mogelijk een deel van de rail stuk. Hierdoor zou de achterste wagons van een hoge snelheidstrein zijn ontspoord... Een hoge snelheidstrein die van de andere kant kwam, botste daar bovenop. Hoe de breuk in de rails is ontstaan is niet bekend. Het dodental van de treinramp in Spanje is opgelopen naar 40. En na Quinten Timber vertrekt er mogelijk nog een bekende speler bij Feyenoord. Het gaat om keeper Justin Bijlo. Hij maakt de overstap naar het Italiaanse Genua. Bijlo kwam de laatste tijd weinig in actie voor de Rotterdammers vanwege blessures. Een paar jaar terug dacht Bijlo ook te tekenen bij een club in de Engelse Premier League... maar hij kwam toen niet door de medische keuring... En dan nog het weer van weer Plaza. Ja, we krijgen een heldere nacht. Het gaat op veel plekken een beetje vriezen. Morgen veel zon en 4 tot 9 graden. En Flitsmarkster meldt geen files, wel Flitsers. Die staan langs de A4, Bergen op zoom Belgische grens. De hoogte van Bergen op Zoom bij 235,0. De A7 en de Oever Amsterdam bij 27,7. A13, Rijswijk, Rotterdam, 11,8. En de A27, Breda, Gorkum, bij 18,3. Vanaf volgende week maandag, de Q-500 Top 500 van de 90's. Dankjewel, Karen, Jim, Lisa en Frank. Jullie hebben net je stemlijstje ingevuld voor de top 500 van de 90s. Die volgende week dus gaat beginnen. Daarmee komen we op een totaal van 500 opnieuw. En dat betekent opnieuw een uurtje opwarmen en meezingen met alleen maar hits uit de 90s. Nou, zag ik deze op het stemlijstje. Kijk, van was die uh, van Jim? Ik zag deze op het stemlijstje van Jim staan. En er zegt erbij: Ja, al sinds dat dit nummer uit is, is dit een favorietje van mij en mijn broertje. De radio gaat dan altijd hard aan. Nou, ik zou zeggen, Jim, zet je radio maar een tikje harder... want ik ga voor je draaien. Dr. Alvin, dit is Sing. Halleluja. Net nu, dankzij jou, een uur lang alleen maar 90s hits. sounds better with you. Adams bij q music en Summer of 69. Trouwens, een leuk feitje. Wist je dat het helemaal niet over de zomer van 1969 gaat, maar over een hele andere 69? Dat is echt, zeg maar. Goed. Um, volgende week hoor je hier bij q music de top 500 van de 90s en vanaf vandaag uh, kun je daarop uh, volop uh, stemmen via de site q Geef je favorieten door. Ik ben een beetje buiten adem. Uh, want het ding is, ik ben heel snel eventjes gerend richting uh, uh, de stemkamer van de top 500 van de 90's. Daar zit ik nu. Ik zit nu midden. Ja, misschien hoor je het op de achtergrond wel. Dit is een beetje het epicentrum van de top 500 van de 90's. Hier komen ja, de, uh, alle, alle, alle stemlijstjes die worden ingevuld... dus via de site, komen hier binnen. Het is in de kelder van het Music gebouw hier, ja, Je moet je een beetje voorstellen, het is een grote serverruimte... met allemaal printers. Nou, hier, hier, nou, hier pak ik even één lijstje erbij... Um, dag en nacht komen hier lijstjes binnen, hoor. Uh, deze van Angelique bijvoorbeeld. Uh, die heeft gestemd op Mijn Houten Hart van de Puma's. Have you ever been mellow? Party Animals. Uh, Het is Over van Volumia. Leuk, leuk. Uh, even kijken. Sven. Heeft gestemd op De Dijk. Paul de Leeuw, Cranberries, Berend. Een lijstje pakken even bij... Waterfall Steel Sea Toybox. Nou goed. Oh ja, en hier het stemlijstje van Valerie. Dat is wel leuk. Uh, Zegging the night is helemaal lekker op Jennifer Lopez. En die staat er bij hou ik vaak tussen. Uit 1999 is dit dus Jennifer Lopez. En Waiting for Tonight. Like a movie.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 96, Party Animals en Have You Ever Been Mellow? 1996. Ja, toen, uh, toen was ik een jaar of negen. Nou moet ik zeggen, ik was vroeger op school ook altijd iemand die altijd te laat was... Uh, en vaak tijdens of na de bel de klas in kwam. Ik kan je vertellen, dat is uh, niet veranderd. Vandaag was het ook echt kantje boord. Ja, ik was zo moe vanavond. Dus ik denk, uh, na het eten, ik, denk, ik ga even een klein powernappie doen op de bank. Ik was wel zo slim om uh, de wekker te zetten... Maar uh, geloof het of niet, ik, uh, ik ben gewoon door die wekker heen geslapen. Uh, uh, ja, ja, dit is niet te verkopen hier, maar ik heb het dus gewoon bijna... verslapen voor mijn radioprogramma dat om tien uur s'avonds begint. Maar goed, hey, we zitten er gewoon en gelijk met de neus in de boter. we draaien een uur lang hits uit de jaren negentig... ter inspiratie voor je stemlijstje voor de Q-Top 500 van de 90's. Met zometeen Ultimate Chaos. Casanova komt eraan en eerst no doubt, dit is Don't Speak. That I'm Hoor wat lachen op de achtergrond, dat geeft ook verder niks. Want uh, ja, ze werkt pas uh, drie jaar bij de radio. En weet niet dat het rode lampje, als die aanstaat, dat zeg maar, betekent dat je gewoon te horen bent. Geeft niks. Jor, um, No Doubt en uh, Don't Speak. We zitten midden in een uh, uurtje vol met inspiratie voor de top 500 van de Nineties die volgende week begint. En uh, dat uurtje gaat zo meteen uh, onverminderd door met een hoop lekkere muziek. Hoor, luister, deze komt eraan. Oh, misschien even één tegelijk. Wacht even, deze. Dat met Chaos. <middels> De de Peppers, And the bridge. en ook Hadaway hoor, zometeen. Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Verse XXL blauwe bessen, 500 gram, nu maar 349. En we plakken er XXL gouda kaasplak alvast, 600 gram, ook maar 349. Fans van voordeel, Aldi. Hé, hey, hoe kan dat nou? We rijden al jaren schadevrij...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 ...verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora... ...en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Jacoult Plus, in de oranje verpakking. Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfsoftware die altijd werkt.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 voor een half uur alleen maar 90 zit, zometeen share. En eerst Ultimate Chaos. you see love time and time again.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 I don't. Wanneer kwam de film Titanic uit? Welk nummer heeft in de jaren 90 het langst op 1 gestaan in de top 40? En uh, hoe heet ook alweer dat computerprogramma waarvoor je het eerst in de jaren 90 illegale muziek mee kon downloaden? Als je het antwoord weet op deze vragen, ja, dan zou ik zeggen: meld jezelf even aan. Want aanstaande vrijdag dan hebben we namelijk de 90s Pub Quiz hier bij Q Music. Gewoon fysiek hier uh, bij de studio. Um, en dan kun je dus je kennis testen over de jaren 90. En dat is natuurlijk al heel leuk. Maar wat ik dan persoonlijk het leukste vind: we regelen ook een natje en een droogie. Gewoon lekker even wat uh, te knabbelen ook, gewoon tijdens de pubquiz. Dat is toch heerlijk? Nou, het is genoeg reden om jezelf uh, aan te melden voor die pubquiz. Zorg dat je dat doet via uh, qmusic.nl. Als je toch op die site zit, dan zou ik zeggen: geef even je favorieten door. Je favoriete liedjes uit de jaren 90 voor de Q-top 500 van de 90s, die volgende week begint. Dan zou je bijvoorbeeld op deze kunnen stemmen: uit 1992. Rattled Chili Peppers. Dit is Under the Bridge. Sometimes I feel like I don't have a partner.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 Met nu, dankzij jou, een uur lang alleen maar 90s hits. You sounds better with you. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me.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 Music. We draaien een uur lang alleen maar liedjes uit de jaren 90. De inspiratie voor de top 500 van de 90s die volgende week begint. We hebben nog plek voor één nummertje. En ik vind deze zo ontzettend lekker. Uit 1999. Dit is Tupac en Changes. Come on, come on. I see no changes.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 No changes. Cause Toepak en changes. Je hebt nou dit uur geen enkel nummer gedraaid, wat ik niet leuk vond. Dat is ook wel een prestatie op zich, de eh, last. Oh, nou, graag gedaan over. Hoor, ja, je hoorde alleen maar eh, inspiratie voor de top 500 van de 90s. Vanaf volgende week maandag. Je favorieten kan je doorgeven via Cubusic.nl. Doe dat vooral. Want bij elke 500 stemlijstjes opnieuw een uur met alleen maar 90s hits. Tot zover. We gaan over tot de orde van de dag naar Vorder van Zuilenkom. Het nieuws komt eraan. Nou, er gaat al een paar dagen een petitie rond... om het WK voetbal van deze zomer te boycotten... wat onder meer in Amerika is. Uh, er waren al 10.000 uh, handtekeningen gezet... en straks hoor je de laatste stand van Zaken hierover. En zometeen een nieuwe ronde knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Werkt heel eenvoudig, je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat en win je het laatst... volledig uitgesproken bedrag, beter. laat, win je niks... Uh, het is een bikkelhard spel, maar heb je zin om mee te spelen... en kan je een extra zakcentje wel gebruiken? Dan zou ik zeggen, meld jezelf aan, stuur nu het woord... Nathalie, het woord... Toch klok. Klok gewoon, hè? Ja, gewoon ja. klok. Het woord klok en doe dat met een berichtje in de Q Music App.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 Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van staatsloterij. Matty, ja. wat is jouw eerste associatie bij ambulance? Sirene. Ja, Lukt het jou ook om vier dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst 2500 euro en een straatstaatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. Vier op een rij, iedere ochtend om half negen... bij Mattie en Marieke op Q-Music. Speelbewust 18 plus. Nu bij Ikea misschien wel onze bestal aanbieding.